Vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur. Tijd voor de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je Euro Breakdown hier op CFM. 20e jagen alweer van de Euro Breakdown, aflevering 22. Vandaag alweer de 4 van juni van 2010. 16 stijgers in de lijst. Drie zittenblijvers, 19 dalers en dan nog eens twee nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen David Guetta Memories. 15 weken lang stond hij erin. En Joe Mayer met Heartbreak Warfare na 13 weken alweer uit de lijst. En snel stijgen die is in handen van Shakira. Waka Waka gaat in één keer tien plaats omhoog. En snelste dalen die is dan in handen van Adam Lambert. What do you want from me? zakt er tien. Langsgenoteerd net als vorige week. Train, Hazel, Sister en ook Rihanna met Rootboy. Beide alweer 17 weken in de lijst. Zometeen de eerste nieuwe binnenkomen. De dame die uh, samenwerkte met David Getta voor het album. Commander, uh, heet trouwens de nieuwe single waar we het straks over gaan hebben. Geschreven door songwriter en rapper Ricky Love. En die kennen we weer van Asher's uh, nieuwe album. En ook van Alexander Burke's All Night Long. We electropop straks op uh, nummer uh, 37. We beginnen deze week op nummer 39. Die is namelijk in de handen van Rihanna. Brookboy Boy staat ondertussen dus alweer 17 weken in de lijst. Vorige week nog op 35. Deze week terug te vinden op nummer 39. De Euro Breakdown op vrijdag.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 10 weken lang staat zij in de lijst Rihanna Boy zakt dus al 4 plaatsen naar beneden Van 35 naar 39 1 plaats staat maar lager Dat is Pixylot met Gravity 15 weken in de lijst Vorige week op 38 Deze week dus terug te vinden op die Nummer 40 Nummer 38 1 plaats verliest Jason Derulo In My Head zakt in de 15e week van 37 Naar die 38 e plek en de eerste binnenkomer vinden we dan op 37. De Amerikaanse die richt haar pijl op dit moment helemaal op Europa. Waar de dance veel populairder is dan het, uh, haar vroegere R&B-sound. Work werd hier een grote hit. When Love Takes Over werd ook een grote mega-hit. Maar een andere werk, dat uh, hoorden wij in Europa bijna niet voorbij komen. Ik heb het over Kelly Rowland. Samen met uh, David Guetta maakte zij het nummertje Commander. En commender die vinden we dus deze week terug op nummer 37. I feel like the DJ is my bodyguard. You see the way he keeps me safe with the treble and the bass. I for free enough to party hard. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. We are be the boss. You see the way these people stare, watching how I fling my hair. So DJ, where you at? I know you got my back So make that bass attack Let's make these people move You know I need some room To do what I do I'm about to act a fool To the lights from hero.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 of my super, super fly lady. Yeah, you could be big bone long as you feel like you own. You could be the model type skinny with no appetite. Short stack, black or white. Long as you do what you like. Body out of sight. Body body, body out, yeah. out of sight. She does a two-step and a tongue drive. She does a cabbage patch and a mustache. out. She likes to electro, she love hip hop. She likes to break in. She feel pro rock. She loves like samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy. All the day, I wanna dance, I wanna dance in the light. I wanna rock, I wanna rock your body. Okay. I wanna go, I wanna go for a ride. Hop in the music and ride. Nummer 35 van deze week, die is een ander van de Black Eyed Peas. Rock That Body, 14 weken staan ze daarmee alweer in de lijst. Ze zakken wel dus van 30 naar 35. En daarvoor Kelly Rowland, haar nieuwe single Commander, kwam binnen op nummer 37. En vooruit, omdat het van dat lekkere weer is, buiten nog even een zomerknallen er tegenaan. Het danceproject Dance Nations is namelijk weer helemaal terug. Great Divide is de nieuwe single, dat moet de comeback gaan worden van zangeres Kim en zanger Sean. Nadat de groep begin jaren 0 nog wat hitscoorde met Sunshine en Dance, bleek de groep uit elkaar te zijn gevallen en helemaal weg te zijn. En niks daarvan blijkt nu waar te zijn. Dance Nation toerde al die tijd al door in Japan, waar het project razend populair bleek te zijn. Er zijn zelfs twee albums uitgebracht waar. En nu is Europa dus weer aan de beurt. vt dat is de single die het moet gaan doen voor Dance Nation. Het begin in Europa, dat is er. De nieuwe zomerhit moet het misschien gaan worden, Dance Nation. Great Divide. Deze week komen zij binnen op nummer 34. Zet je radio in het zand. Voor zon. Zee. En heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. Weken lang kunnen we al genieten van deze plaats van Train Hazel Sister. En in die zevende weken is er wel verlies. Vijf stukjes in totaal van 28 naar 33. Tijd even om achterom te kijken wat we dan allemaal al gehad hebben. Nummer 40, twee plaatsen verlies in de 15e week voor Pixie Lott met Gravity. Rihanna met Rootboy levert vier plekken in. In haar zeventiende week zakt ze dus naar 39. Nummer 38 is er dan voor Jason Doerlo. In Maya het staat alweer 15 weken in de lijst en uh, zakt één plekje. En een plekje verlies dat geeft hij aan uh, Kelly Rowland. Commander komt namelijk deze week binnen op die 37 e stek. Leona Lewis, I got you, 15 weken in de lijst. Zakkend uh, drie plekken van 33 naar 36. Black Eyed Peas, Rock Dead Body, 14 weken in de lijst. Vijf plaatsen verlies van 30 naar 35. 34 dan nieuw binnen, de Dance Nation, Great Divide. De vraag is of ze nog uh, op tijd zijn om de echte zomerrit te gaan worden. Of ze het gaan halen in Europa is natuurlijk ook nog de vraag. Twain, Heath's is Sister, 17 weken lang dus in de lijst van 28 naar 33. En net zo snel naar beneden gaat Gabriella Chilmi. On a mission van 27 naar 32. Dat alles in de twaalfde week. MacFree Train Gino, Feels Like a Prayer, 13 weken staan ze in de lijst. Leveren aardig in van 23 namelijk zakken naar 31. Cascada met Dangerous levert ook in 12 weken in de lijst van 24 zakken naar de nummer 30 alweer. De Kazara die in uh, twee weken tijd dus erg hard naar beneden gaat. Twee weken terug stond ze nog op uh, 18. En deze week dus alweer terug te vinden op de 30ste plek. Het is bijna over voor onze oostelijke buren. Wie net begint, dat is Kineen, de waving flag. Vorige week kwamen ze binnen op 36. Deze week op nummer 29 terug te vinden in de Euro Breakdown. And the day we all say, when I get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 Vraag hier in de studio, deze is toch ook van het WK deze plaat? Dat klopt. Kineen en de Waving Flag, door Coca-Cola is die gebombardeerd als hun wk zong Vorige week binnen op 36, deze week dus omhoog naar 29. En denk je, Kineen, die hebben toch ergens anders ook in dit lijst staan? Ja, ze staan er inderdaad samen met Kane ook nog een keer in. En dan met de Stop for a Minute. ZFM Westkust, weerbericht. Vandaag weer een prachtig zomerweer. De zon schijnt volop en het blijft de hele dag droog. De wind wijst vandaag uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot hooguitmatig verkracht. De temperatuur die stijgt vanmiddag naar een maximale 23 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan helder en daalt de temperatuur bij niet meer dan een zwakke oostelijke wind naar een graadje of 10. Morgen is het ook weer prachtig zomerweer. De zon schijnt flink en het blijft droog. De wind waait zwak uit het oosten en de temperatuur stijgt in de middag naar een zomerse 25 graden. Oeh, zaterdagavond, zondagnacht, dan is er vrij veel sluierbewolking. Het blijft wel droog en er waait een meest matige oost- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur daalt dan naar een graadje of 13. Zondag, als CFM omgedoopt wordt tot Masters FM. 10 uur in de ochtend beginnen we tot aan 5 uur hoor je de Masters live hier op CFM. Een dag wel vol met sluierbewolking, maar de zon die schijnt daar wel wat wazig doorheen. In de loop van de dag wordt de bewolking wat dikker en neemt de kans op regen en onweer weer toe. De wind waait dan uit het oosten tot zuidoosten, overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt naar een zomerse 26 graden. Nog even terugkomend op die Masters FM. Je kan dus op de radio de hele dag horen wat er allemaal op en rondom het circuit gebeurt. Vanaf 10 uur in de ochtend is ZFM erbij. Maar niet alleen op de radio. Met toestemming van het circuit worden ook de beelden weer live uitgezonden op ZFM TV. Zet hem dus vanaf 10 uur aan, dan heb je mooie live beelden vanaf het circuit. Dan gaan wij verder met de lijst van Europa. De vrolijke single van Aura, I will love you Monday. middag tussen drie en vijf, de grootste hits van Europa, met George Van Dam. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really green.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 You know I'm so in love With you Can nothing tear us apart No I say I L-O-V-E y o you I'm so samen met Will I Am word Vorige week kwamen zij de hitlijst binnen op nummer 31. Deze week gaan er vijf plaatsen bij en komen ze dus op 26. Daarvoor op 27, Kate Perry, de California Girls. En ook de single van Aura hoorde je I Will Love You Monday. Zij staat nu twee weken de lijst, gaat van 34 omhoog naar die 28 e plek. En we gaan gewoon weer een blokje van drie grote hits draaien. Mika met Kick-Ass krijg je van me, zijn vierde week gaat hij van 29 naar 25. En de dame die op 22 staat gaan we ook even laten horen. Vijf weken staat zijn het de lijst van 25 omhoog naar die 22 e plek. Dus pak je, pak je radio. ren naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerhit. Yes. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Hey, de grootste hits van Europa. Yeah, I'm afraid. What do you want me? for me Deze week heet Adam Lambert. 10 plaatsen moet hij in totaal inleveren. Hij zou van 11 naar 21. Dat in zijn 12e week alweer. Op nummer 30, Cascada Dangerous, leveren het uh, 6 plekken in in hun 12 week. Kinane, de Waving Flag in de tweede week van 36 omhoog naar 29. Aura, I Will Love You Monday ook in de tweede week, nu van 34 naar 28. Van 32 naar 27, Kate Perry, California Girls. Vorige week binnengekomen we op 31 uh, Cheryl Cole en Will I Tree Words. Deze week omhoog naar 26. 25 4 plaatsen 4 winst in de vierde week voor Mika met Kick Ass. De Baseballs Umbrella leverde er 2 in. Staan nu 9 weken in de lijst van Europa. B.O.B. Nattingen U staat er 13 in. Zak van 20 naar 23. En Cleese met Acapella hoorden we ook nog voorbij komen. In haar vijfde week gaat zij van 25 omhoog naar nummer 22. En net dus de verliezer van deze week, Adam Lambert. What do you want for me? vorige week nog op 11 deze week terug te vinden op 21. Tot aan het nieuws van 4 uur krijgen van mij straks David, Getta en uh, Fergie getting over you. Derde week, dat zijn de lijst van Europa staan. Ze gaan van 26 omhoog naar nummer 20. En dan het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we nog een uur lang bij je met de grootste hits van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze allemaal voorbij. Ik ben blij dat je weer luistert naar de Euro Breakdown 20 gejaging alweer van dit lijst. Wat gaan we doen in het volgende uur? Ook nog een blokje shownieuws hebben we natuurlijk weer voor je klaarstaan. Daar in ieder geval wat nieuws over Taylor Swift. Die is goed bezig. En we gaan kijken naar de Nederlandse top 40. Daar vorige week een nieuwe binnenkomen op nummer 3, Schouder aan schouder van Marco Borsato in Guus Meeuwers. De vraag is wat die plaat deze week gaat doen in de Nederlandse top 40. In ieder geval vijf nieuwe binnenkomers. Hoe dat ze allemaal verder ontknoopt, dat horen we natuurlijk in het volgende uur. Eerst zoals ik al zei, David ik aan Virgie, getting over you. Tot aan het nieuws van 4 uur. I could spin my world into reverse Just to have you back again There's no getting over, there's no getting over It's just no I can't take off you No, no Bring it back Hey, hey, I can't forget you, baby I think about your AD I tried to masquerade the pain That's why I'm next to you. But, but there is no, there is no. Baby, it feels so to dance with a beat up that heat between you and I. Re-creep to the mountain in life. We like to live. Then you know Yeah, you know what I'm talking about There's no getting over Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS journaal. De Duitse bankiersvrouw die drie weken geleden werd ontvoerd is inderdaad dood. Gisteren werd op zo'n 20 kilometer van haar huis een lichaam gevonden... Toen werd er al rekening mee gehouden dat Maria Beugel is vermoord. Identificatie heeft uitgewezen dat het lichaam inderdaad dat van de 54-jarige bankiersvrouw is. Ze werd op 12 mei ontvoerd. De kidnappers eisten 300.000 euro losgeld. Dat bedrag werd op een afgesproken plek gelegd, maar de ontvoerders hebben het nooit opgehaald. PVV-leider Wilders vindt dat uitspraken van PVDA-voorman Cohen over de rechtsstaat hem in gevaar zouden kunnen brengen.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 Dat gebeurde op het hoofdbureau van de politie waar hij vandaag zal worden verhoord. Hij reageerde niet op de vragen die journalisten hem stelden. Volgens een politiewoordvoerder ontkent Van der Sloot dat hij de 22-jarige Stefanie Floris heeft vermoord. Maar de politie zegt harde bewijzen te hebben voor zijn betrokkenheid bij haar dood. Floris werd dinsdag dood aangetroffen in een hotelkamer die door Van der Sloot was gehuurd. Van der Sloot was twee dagen eerder met haar naar een casino geweest. Oliemaatschappij BP heeft het afgelopen etmaal 6000 vaten olie opgevangen... uit de lekkende oliebron in de Golf van Mexico. Dat zegt de kustwacht die de situatie namens de autoriteiten in de gaten houdt. Gisteren werd een kap over het olielek geplaatst... en via een pijpleiding stroomt er nu olie naar tankers aan de oppervlakte. De opgevangen hoeveelheid is nog maar een kwart van de hoeveelheid olie... die nog steeds in zee terechtkomt. Maar volgens BP lijkt de methode te werken en zal er de komende tijd steeds meer olie worden opgevangen. Arjen Robben is tijdens de laatste oefenwedstrijd van Oranje voor het WK... tegen Hongarije uitgevallen met een hamstringblessure. Dat heeft bondscoach Bert van Marwijk gezegd na afloop van de wedstrijd... die Nederland won met 6-1. Robben wordt morgen in Nederland onderzocht. Mogelijk gaat hij daarna naar Zuid-Afrika. Gianni Romme wordt bondscoach van de Italiaanse schaatsploeg. De voormalig Olympisch kampioen heeft een contract voor vier jaar getekend... Met de winterspelen van Sochi in 2014. Romme was ook in beeld om aan de slag te gaan bij de schaatsploeg van Marianne Timmer, Annette Gerritsen en Margot Boer. Maar die formatie heeft nog geen sponsor gevonden. Het weer vanavond en vannacht is het grotendeels helder. Morgen broeierig warm, zo'n 23 tot 28 graden. En In de loop van de dag vanuit het westen toenemende kans op onweersbuien. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar.